Goedenavond, lieve mensen. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagenaar, Ratelband. Eh, ja, mijn lezingen beginnen eigenlijk, of het onderwerp van mijn lezing is altijd, je bent een ziel en je hebt een lichaam. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. ziel is altijd en het lichaam is tijdelijk. Maar vorige week eh, ben ik begonnen mijn lezingen eh, op een andere wijze te noemen. En dat is op de website van, eh, van Indigo Soul Station. En we zijn het IHRA-lezingen <coughs> lezingen gaan noemen. Dus eh, ja, IRA zou je het zo kunnen noemen. Of IRA-lezingen gaan noemen. En dat is een verwijzing naar mijn eigen naam. De beginletters dus. Yvonne Hagena ratelband Ik heb nog twee voornamen, maar nou, ik vond ze wel eens eerlijk gezegd. Dus Yvonne Hagena ratelband Dus I-H-R-A. Dat is ook tevens de, de, de benaming van mijn website. Nou, in ieder geval vanavond een goede avond, lieve mensen. En graag begin ik weer als van ouds met... Ik ben die ik ben...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 Uit het licht komt, met het licht verbonden is. Verbind je daarmee. Zie voor je ogen het zonlicht. Of kijk eventjes in het licht van de kaars. Haal dat naar binnen, op een inademing. En breng dat naar je zonnevlek. Je navelchakra. Adem rustig in. Houd die adem even vast en adem rustig weer uit. Als je zo rustig op die wijze inademt en rustig uitademt door je neus... Voel je dat je kalmer wordt, voel je dat je rustiger wordt en voel je het kloppen van je hart. Adem rustig in, Houd de adem even vast en adem rustig uit. Kijk of je de ademhaling zo diep mogelijk kunt doen. Dus helemaal vanuit je zitvlak. Voel hoe je langzaam, langzaam rustiger wordt. Voel het kloppen van je hart. Voel het ademen van je ziel. Nou, ik hoop dat je je voeten naast elkaar had gezet. <laughs> dat is zo belangrijk, hè? Dat je je verbonden weet met de aarde. Mijn vorige lezing van vorige week besloot ik met juist door niet handelen gaat alles in werking. En dan zei ik vervolgens ook, maar daar ga ik de volgende keer over hebben. Nou, dat moet ik dan dus doen. <laughs> Wel handelen. Wel doen wat je dient te doen. Want als je in het water valt, ga je ook zwemmen. Dat is ook handelen. Dat doe je omdat je anders naar de bodem zakt, dat je anders verdrinkt. Maar waarover het gaat in deze lezing... Is het ook bekijken van mensen die zich hevig hebben bezighouden met hoe anderen hen willen overheersen? En hoe de macht te willen, willen grijpen, in welke vorm dan ook. De emotie van de vorm is niet belangrijk. Dus de emotie... Waar het om gaat, het gaat dus alleen om de vorm. Hè? En De emotie zou maar tot verwarring leiden. En, nou, het leidt nergens toe. Maar het kan gaan over een overname van een bedrijf. Het kan gaan hoe, hoe, een, hoe een land zich bijvoorbeeld naar een ander land gedraagt. Het kan gaan hoe de, de ene die groter lijkt zich tegenover de ander... Uh, uh, houd. Het kan gaan over hoe een familie, hoe in een familie de gebeurtenissen plaatsvinden. Het kan gaan in een samenleving waar spanning heerst. Enfin, we kennen allemaal wel een voorbeeld en je kunt zo'n onderwerp een naadloos. En wellicht kom je er dan op een vredelievende wijze uit, want dat is natuurlijk de bedoeling. Hè? Zonder jezelf te verliezen en zonder pijn te hebben achteraf. Zo kun je begrijpen dat de dingen voorkomen in je leven omdat ze voorkomen. Het is nooit een waarom, het is slechts een daarom. <coughs> en daarom omdat het moet voorkomen, simpelweg omdat eens in een ander verleden, in een ander levens, de levens wellicht samen zijn geweest. En iets onbesproken en onbehandeld is geweest. En niet op de juiste wijze, uh, niet op de juiste wijze, dat, dat, daar zit geen oordeel in, maar niet in de liefde is opgelost. Misschien heeft de eens een wrok... Aan de ander nog niet willen opgeven. Of hij ontmoet iets in de ander waar die vreselijk verirritatie heeft, terwijl die ander dat er lang in, in een of, in een of uh, meerdere, of in ieder geval in zijn of haar leven, al lang heeft opgelost in zichzelf. En die wrok die misschien voortkomt uit nou ook weer van alles wat zich nu in dit leven weer herhaalt herhaalt op een andere wijze in een andere vorm maar toch ook weer gelijk is aan de onopgeloste wijze van eens stel dus dat dit de ziel het wezen is dat eens in een leven een wrok heeft opgelopen en daar nog steeds niet uitgekomen is. En nog steeds in dit leven een leven is aangegaan van macht, beïnvloeding van mensen. Dus laten we zeggen dat het een mens geworden is die ze... Die ze... nou, ik ga even de e-mail uitzetten. Oh, die is uit. Nou, dus laten we zeggen dat het een mens geworden is die zijn macht heeft willen gebruiken in een leven van dit moment op aarde. De drang om het leven om te willen zetten naar de eigen hand. Omdat die, deze ziel ervan overtuigd is dat wat hij denkt, of, of zij denkt, het meest zaligmakend is... Op deze, op deze aarde. Hij bepaalt of zij bepaalt wat de ander denkt, dat wil hij. Omdat hij of zij slechts gelukkig kan zijn als anderen zich naar hem richten en doen wat hij zegt. En nodeloos te zeggen dat juist deze mensen niet kunnen hebben, dat er mensen zijn die zich zonder geweld opstellen. En dat juist deze zogenaamd machtige mensen denken dat het die, die geweldloze mensen zijn, zonder enige ruggen gaat. Want ze denken het recht te hebben om zulke zwakke mensen onder hen te scharen, omdat dan dat wat zij willen bewaarheid wordt. <coughs> Toch hebben deze dwingende mensen een duidelijke behoefte aan eerlijkheid van hun medemensen. Maar ze zullen het nooit krijgen om de simpele reden dat anderen bang voor hen geworden zijn. Kijk hoe het werkelijk met deze dwingende mensen gaat. Heb je het gevoel dat zij hun leven op succesvolle wijze leven? Heb je het gevoel... Dat ze echt gelukkig zijn? Heb je het gevoel dat zij hun macht op de juiste wijze gebruiken? Hoe staan ze tegenover hun medemensen? Kijk goed. Kijk alleen maar. Ik zou zeggen haast op een klinische manier. En het lijkt alsof deze mensen volslagen geslaagd zijn in hun leven. Het leek zelfs zo dat ze al een bewondering krijgen van mensen die niet tegen hen op kunnen. Of van mensen die toch eigenlijk ook zoveel macht hadden willen hebben. En daardoor ook hun zwakke kanten laten zien. Ze krijgen bewondering van mensen die ook graag zoveel geld hadden willen hebben. Op welke wijze dan ook. Want daar gaat het toch om. In dit leven. Zo denken zij. En de heimelijke bewondering slaat toe. Want lijken ze niet aardig. Je kunt zo met ze lachen. Kijk goed. Kijk goed. Met alle liefde in je hart. En met alle mededogen dat je in je hebt. Dan zie je. Dat deze mensen, ondanks hun geld en macht, nooit, nooit geslaagd zijn in hun leven. Dat hun huwelijken niet zijn zoals jij dacht dat ze waren. Dan zie je dat hun geld en toch ook niet die rijkdom had gegeven waar ze op gehoopt hadden. Kijk goed, laat je mededogen toe en laat los de eigen hebberigheid over geld en materiële waarde. Kijk goed, zijn deze mensen werkelijk geslaagd? Hebben ze werkelijk alles hebben ze alles? Ze hebben alles? Hebben ze de vrienden die, zo, die ze zo graag hadden willen hebben? Is het niet zo dat de mensen in hun, in hun omgeving niet werkelijk van hen houden, maar hen slechts volgen? Om... Ja, volgen, inderdaad. Volgelingen, maar wij weten immers wat dat zijn. Juist door het willen hebben van alle aardse zaken, het zich toe-eigenen, de hebzucht, zullen ze alles verliezen, Juist door het overwicht te willen hebben over andere mensen, zullen, het, zullen ze het verliezen van mensen. Dus, wat maakt het uit hoe ze zijn? Ze mogen dat. Dit is wat zij in dit leven wilden. En zo scheppen zij zich alles... Wat zij nodig hebben in dit leven, wat zij denken nodig te hebben. Want ook voor hen geldt, dat wat je denkt, zal je toekomen. Ook deze zielen maken hun eigen toekomst, die uit hun eigen denken voortkomt. En eigenlijk zie je wat je zelf graag ook had willen doen. Zij affirmeren wat zij wensen en krijgen het ook. Zij zien voor zich veel geld en krijgen het ook. kan voor veel mensen die spiritueel bezig zijn, toch behoorlijk verwarring opbrengen. Hoe is het nu toch mogelijk, dat juist zulke mensen zoveel geld hebben, en wij niet, terwijl we het zo goed mogelijk doen? Hoor ik vaak zeggen. Maar lieve mensen, Geld is geen beloning hoor. Je beloning bestaat niet. Jouw vrede is een doel op zich. Het speelt nauwelijks een rol. Het is een energie, het is een energievorm. En sommigen, juist lagere bezit, lagere bewustzijnsvormen, om een verschil toch maar even neer te zetten, krijgen waar ze om vragen. En dat is geld. Geld dus, om te kijken hoe ze ermee omgaan. Het universum geeft altijd wat je wenst. En natuurlijk zit er een addertje onder het gras. Altijd met eigen verantwoording. De eigen verantwoordelijkheid telt altijd. En dat heeft met de wet van oorzaak en gevolg te maken. Dus waar maak je je druk om? Ik weet dat er ontzettend veel mensen zijn die last hebben van de mensen zoals ik ze hier even beschreef. Heb er toch geen last van. Laat. En kijk alleen. En natuurlijk weet je dat al lang. Alleen, als je ermee geconfronteerd wordt, ligt het opeens anders. Maar weet ook hier, Wat mocht je met zulke mensen in aanraking komen, jij altijd het onderspit delft als je vecht, als je tegen hen bent, als je tot het uiterste gaat. gaat mijn lezing over. Maar dat je altijd wint als je hen laat en je eigen weg gaat. Als je de moed hebt om vanuit jezelf op te staan en voor jezelf op te komen. Dan doe je de dingen die gedaan dienen te worden. Maar vooral zul je, ja, ik zal het woord winnen, maar toch maar even gebruiken, ik weet gewoon even geen beter woord, als je totaal overgeeft aan het licht, aan de energie, aan God kun je ook zeggen, wat er ook gebeurt, wat de uitkomst ook zal zijn. Je blijft dan... Bij jezelf. En je legt al je vertrouwen in God, in het Goddelijke. Dat is jouw weg tot vrijheid. Maar wees ervan overtuigd dat het universum heel goed ziet... Hoe deze droeve, droeve zielen zich een weg omhoog willen worstelen. En kijk ook met het mededogen dat het universum in zich kent. Laten, want niets is in de hand te houden. Alles dient zijn eigen weg te gaan. Overal waar druk uitgeoefend wordt, zal niet werken, zal geen kans van slagen hebben. Juist het laten, het laten van de dingen. Het volste vertrouwen, het zekere weten in het moment nu. Dus het geduld te hebben in het moment waarop alles op de juiste tijd, op de juiste orde en volgorde plaatsvindt. Dit is de werking van het universum. Dus de werking, hoe het, universum, <coughs> hoe het universum in elkaar zit, hoe alles werkt, hoe prachtig alles in elkaar schuift en werkt, zonder dat wij mensen hoeven in te grijpen. Het is gelijk, alles is gelijk en alles gaat vanzelf alles gaat ook vanzelf op het juiste moment en niemand kan zich daarmee bemoeien wij mensen denken dat wel maar kijk goed we hoeven ons geen zorgen te maken over de mensen die ons denken te overheersen. Het is slechts een spelde prikje in de tijd. Gebruik jouw tijd en je kans om uit te zoeken hoe ver jouw gedachten zijn als je deze vormen, als je deze mensen tegenkomt. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je hiermee om? Laat je je gek maken? Of vertrouw je op jezelf, op de God in jouzelf? Neem de maatregelen die je dient te nemen, dus is wel enige handeling. Dus zoals ik daarnet al zei, dus zwemmen, om boven water te blijven. Maar besluit verder dat het niet anders is dan een gebeurtenis die ook weer voorbij gaat. Een gebeurtenis die begrepen dient te worden. Een gebeurtenis die geaccepteerd dient te worden. Om daarna nooit meer te hoeven te ondergaan. Dan weet je dat het niet is wat het lijkt. Het stelt zelfs niets voor. Het is gedoemd te verliezen. Kijk naar die mens die steeds maar bezig is met anderen te vertellen hoe te leven. Te leven... En te veranderen, te willen veranderen, daar zit geen enkel heil in. In alle dingen van de aarde, van het universum zit een zekere orde. Evenwicht der dingen. Het zijn zomaar even een paar woorden die ik uitspreek. Maar er zitten zoveel gedachten achter. En hoe kwam ik daar zelf achter? Eigenlijk heel simpelweg door, door de tekeningen die ik maakte. Nu alles zit orde, ook al lijkt het een hele drukke tekening, ook al lijkt het een heel druk leven, een druk karma, maar alles is in evenwicht. de dingen om ons heen. Dan zou je kunnen zeggen, waren wij mensen maar wat wijzer, en konden we maar wat meer laten. Maar ja, <tie> dan begrijpen we dat inderdaad alles in evenwicht is. Het is niet anders. In de, dit heeft in het universum uh, het bestaansrecht. Ga je hier tegen in? Ga je tegen de werking van het universum in. Dus dat je de dingen niet kunt laten, hè, dan zal het zijn, dan zal dat bestaansrecht een einde kennen. Simpelweg. Omdat de orde verstoord wordt. Het evenwicht in de dingen Wordt verstoord. Je ziet het niet, want het is onzichtbaar. Dus je denkt dat je gewoon door kunt gaan. Maar het onzichtbare dat er is, wordt verstoord om je heen. Het kan niet zo zijn. <Klacht> Het kan niet zo zijn, dat anderen moeten veranderen, omdat één iemand dat wil. Of omdat één groep mensen dat wil. Of één land dat wil. Dit is het begin van het eind van die groep. Of mens. Wellicht niet gelijk, maar de neergang heeft zich op dat moment ingezet. Mensen hebben het wellicht nog niet helemaal in de gaten. Ik had, ik had het over een mens, een bedrijf, een land, nou, noem maar op, een groep. Maar op dat moment heeft de neergang zich ingezet. Alles zit evenwicht, ook al kunnen we het niet zien, het is er wel degelijk. Geloven wij alleen in wat wij zien? Zo kortzichtig zijn we toch niet meer. Juist. Wat wij niet zien, is er. Dus ook de verstoring van dingen om mensen heen. Het de willen veranderen, is een verstoring in de omgeving. ook onzichtbaar wellicht, maar wel degelijk aanwezig. Kijk in kleine verband, in je eigen gezin. Ben je steeds mee bezig? om je vrouw, je man, je kinderen te veranderen. Helpt dat? Heb je succes? Je lijkt alleen succes te hebben als je je wil oplegt aan anderen. Het lijkt zo. En misschien blijven ze wel bij je als je geluk hebt. Het mag als ze verstandiger zijn dan jij, zullen ze op een gegeven moment niet meer bij je willen blijven. zie je dat je het altijd zelf doet. Je kunt de ander niet de schuld geven. De verstoring komt uit jouzelf voort. Dat niets daar de schuld van heeft. Dus ook de verstoring vanuit een groep. Nou, een regering voor mij part, alhoewel ik niets op de ogen heb hoor. Dus die verstoring is er gewoon. Dat totaal beeld van het universum en de aarde ook, wordt in de war gebracht. De harmonie is er niet meer. En daaruit volgt ook weer dat wat er Uitvolgt. Zo kun je erover nadenken, dat als een mens werkelijk iets wil veranderen, hij altijd bij zichzelf dient te beginnen. Juist voor de mensen waar we toch, mag ik toch wel zeggen, een, ja, een, een mededogen mee hebben. Mensen die onwetend zijn, mensen die op hun materiële rijkdom zitten, die komen niet tot die conclusie. Maar ze zullen verharden in hun denken. Want hebben ze niet altijd gelijk? Komt niet alles naar hen toe? Lijkt het? Maar ze zien niet dat mensen voor hen kruipen, dat mensen te hard, te hard om hen lachen, of om hen lachen. En wij zien dat zulke mensen zich verharden in hun denken. En dit is wat er dus op dit moment gebeurt tussen mensen. De ene groep die wel luistert naar zichzelf en de andere groep die verhardt in het denken. De ene groep die luistert naar zichzelf zal niet zo gauw zeggen, ik heb gelijk. Die zal steeds blijven zoeken naar zichzelf. Steeds alles afwegen. Maar de anderen die denken dat ze gelijk hebben, worden harder en harder en harder. En toch, toch zeg ik, ja, ze hebben ons mededogen nodig. Niet medelijden, hè. Mededogen Want ook zij gaan weer verder in hun evolutie. Of de ene kant uit, of de andere kant uit. Maar dat mogen ze zelf bepalen. En misschien is het nog wel zo, dat juist door het mededogen wat ze krijgen, juist door het niet handelen wat ze krijgen, juist door het niet vechten, dat ze misschien een beetje gaan nadenken. Het zou kunnen dat het dan juist een verzachting in hen zelf kan optreden. Een mededogen hoeft niet per se gegeven te worden op het fysieke vlak, maar kan even zo goed gegeven worden in onze gedachten naar zulke mensen toe. En mocht je met zo iemand, met mensen, een strijd hebben, vergeef hen, vergeef hen, vergeef hen tot het duizendvoudige. Hoor wel eens mensen zeggen die zeggen dan ja, dan stuur ik licht naar zulke mensen toe. Maar mag ik je erop wijzen? En laten we ons bewust van zijn dat het sturen van licht, juist naar zulke mensen, naar zulke groepen, dan juist de verharding toeneemt. Dan zal alles wat is versterkt worden. Het is wellicht eens goed om ons dat te realiseren. We dienen ons goed bewust te zijn dat wij in onze innerlijke weg van niet handelen naar anderen toe veel meer succes hebben dan wanneer wij anderen gaan vertellen hoe te handelen. Want ook met het sturen van licht dwing je hen ergens naartoe. Het gaat alleen om jouzelf. Kun je zulke mensen Kun je hen vergeven? Dan is de rust in jouw hart. Dan hoef je niet te handelen. Dan zijn de onzichtbare dingen om je heen, die worden dan in werking gezet. En daar ligt het succes in. In het laten. Dus in het niet handelen. Het succes van jouw handelen ligt in het vergeven van zulke mensen, als ze op jouw pad zijn gekomen. Vergeef hen, ze weten niet wat ze doen. Ah, hoor ik om mij heen, hoe kom je erbij? Ze weten donders goed wat ze doen, dit hebben ze gedaan en dat en dat. Maar ze weten het niet. Ze zijn zo onwetend. Omdat ze deze dingen nog niet toegelaten hebben binnen in zichzelf. Dus hoe kunnen ze hiervan weten? Ja, de andere dingen weten ze verdraaid goed. En ze doen dat... Weliswaar willens en wetens, maar in de grond der dingen weten ze niet wat ze doen. Ze hebben het inzicht niet. Ze hebben niet het inzicht van de wet van niet handelen. En het laten van andere mensen. En natuurlijk zit daar hun eigen angst in. Maar dat is iets wat ze zelf dienen op te lossen. Dus ze hebben het inzicht niet, nog niet. Vergeef hen, hoe moeilijk het ook voor je is. Hoeveel kwaad jij ook toegedaan bent. <kliek> hoeveel kwaad jou ook berokkend is. Wat je ook verloren hebt. Vergeef hen. Want het moment dat jij kunt vergeven, is het moment dat jouw weg omhoog voert? Dat is het moment dat jij geen last meer zult hebben van welke negatieve gevoelens dan ook. Dan kun jij die andere Laten, dan doe je daar niets meer aan, dan laat je dat. Dan zie jij ook dat door dat laten, je de ander, ja laat ik zeggen, vrij laat in wat hij doet of niet doet. Maar dat heeft geen effect meer op jou. Dat vergeven zit jouw bevrijding. Als je de ander werkelijk kunt vergeven... Zie je, dat je de dingen, de gebeurtenissen uit het verleden niet kunt veranderen. Het is dan maar zo, dat je het hebt kunnen accepteren, hoe dan ook. Maar je bent wel in staat, om jezelf een eigen toekomst, een nieuwe toekomst, en een nieuw leven, een nieuw begin te geven. Het maakt je dan ook niet meer uit of je rechtszaken tegen zult komen, of nou, wat voor onplezierige dingen, of dat anderen jou veroordelen. Dat anderen iets over jou zeggen. Want het raakt je niet meer. Het zegt niets over jouzelf. En jouw zelfbeeld is groots geworden. Want jij zult jezelf niet meer veroordelen. En je maakt je ook werkelijk niet meer druk hoe anderen over je denken. Al is dat door je vijand, om dat maar eens even zo te zeggen, ingegeven. Iedereen kan over je zeggen wat ze willen, maar jij weet wat beter, het zal je nooit meer raken. Het enige wat is, dat je hiervan hebt begrepen dat je deze ervaring nodig had om verder te kunnen dat je de ervaring nodig hebt om met bepaalde mensen om te gaan maar vooral ook de ervaring nodig hebt dat iedereen van alles over je kunt zeggen over jou kan zeggen maar dat jij uiteindelijk zelf voelt en zelf bepaalt wie jij bent in de in de goedheid in jezelf. Dat je vierkant staat vanuit je eigen middelpunt. Dat je de liefde hebt naar andere mensen. Dat je geen haat, geen woede, geen verdriet, geen ergernis meer hebt. Dan begrijp je dus inderdaad dat je deze ervaring nodig had om verder te gaan in je leven. Ach, en misschien um, is het prettig voor je om te horen dat geen mens, geen mens van de aarde aan deze ervaring zal ontsnappen. Iedereen, ieder mens zal dit doormaken, in welke vorm dan ook. Alle mensen zullen het eens, eens in hun ontwikkeling doormaken. Je hebt dus kunnen vergeven. En als je de ander hebt kunnen vergeven, kun je jezelf ook vergeven, dan zou je niemand, de ander niet, maar jezelf ook, nooit meer veroordelen. dan zie je dat het werkelijk niet meer uitmaakt hoe anderen zijn, hoe anderen mogen zijn zoals ze willen zijn en hoe anderen jou zien het gaat werkelijk om jouzelf hoe jij de wereld om je heen zit. Dat jij bepaalt hoe jij wenst te leven. En dat dat nooit, maar dan ook nooit meer afhankelijk is van andere mensen. Dan heb je de vrede in jezelf. Straal je die uit naar de mensen om je heen. Met de mensen naar de mensen met wie je in aanraking komt. Overal. Thuis, in je eigen huis. Met je vrienden, je kennissen. Je familie natuurlijk. En iedereen heeft de vrije wil om ermee om te gaan. Zoals zij dat ook denken, vanuit hun eigen bewustzijn. Als we deze inzichten begrijpen, kunnen we de ander laten en zien we dat dit je eigen vrijheid is. Dit is jouw vrijheid. Nou, eigenlijk uh, vind ik dit wel een uh, passend eind, eerlijk gezegd. Ik zie dat ik nog een acht minuten nog heb, maar ik denk dat ik het er uh, toch maar hierbij laat. Um, ja, nou, al mijn lezingen zijn natuurlijk allemaal te beluisteren op mijn, uh, via mijn website www.ykra.nl. En je mag altijd je vragen stellen, hoor. Die, uh, nou... Wil ik dan toch wel graag het liefst in één lezing, maar ach, als er meerdere zijn. En ik ben nog wel eens geneigd om uitgebreide antwoorden te geven. En dan kan het dus ook in de volgende lezing weer gebeuren. Ik weet nog niet waar het volgende week over gaat. Um, ja, je hoort van mij dus nooit meer wanneer het uitgezonden wordt. Maar dus je vraagt, dat weet ik gewoon niet. Het kan wel eens. Ja, ik ineens denk, uh, oh, dit is een interessant onderwerp. Of als ik ga zitten, dat ik denk, nou, we moest het hier maar eens over hebben. Dan wordt het ineens zomaar iets heel anders. Maar, um, nou, in ieder geval hoop ik dat jullie een uh, prettige avond verder zullen hebben. En een heerlijke week. Ja, het gaat altijd om je eigen leven. Daar gaat het om, hè. En hoe jij reageert naar andere mensen. Met de liefde vanuit je eigen hart. Het hoeft helemaal niet aan je te zien te zijn hoor, maar dat is juist onzichtbaar. Helemaal onzichtbaar. Nou, daar kan ik ook wel weer een heel verhaal over vertellen. <laughs> ik bedenk me ineens allerlei leuke voorvallen, maar dat bewaar ik dan maar weer voor een volgende lezing. Dus eh, lieve mensen, heel veel eh, plezier de volgende week. En bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag!